In Zuid-Soedan woedt sinds afgelopen weekend een bloedige stammenoorlog. Het ministerie van Buitenlandse Zaken treft voorbereidingen... om de ongeveer 150 Nederlanders het land uit te krijgen. Als zij geen gewone commerciële vlucht kunnen boeken... kan het militaire vliegtuig worden ingezet. Voor het eerst heeft een Nederlandse vlieger een vlucht gemaakt in de JSF. Minister Hennis Plasgaard noemt het op Twitter een historisch moment. De JSF is de opvolger van de F-16. Het kabinet besloot onlangs definitief tot aanschaf van de straaljager. Daar was jarenlang discussie over geweest. Major Vijgen van de Koninklijke Luchtmacht viel de eer ten deel de eerste vlucht te maken. Dat gebeurde in Florida, waar het Nederlandse testteam voor de JSF wordt opgeleid.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 Het weer, vannacht gaat het regenen en wordt het tussen de 3 en 7 graden. Morgen trekt de regen weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt lokaal 10 graden. Ook vrijdag is het grotendeels droog en in het weekend neemt de regenkans weer toe. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de AWB op de A9. Alkmaar richting Amstelveen staat tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.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 Maak van uw passie een gift. Kijk op daargeefje.om.nl. Goede nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Ja, op de dag van het groot grootdictede Nederlandse taal... kwam ik vandaag in de krant een woord tegen dat ik nog niet eerder had gehoord. De Rabobank heeft een reputatiemanager aangesteld. Dat lijkt me nou helemaal fout, dat woord. Als je reputatie naar de knoppen is, dan heb je een reputatiehersteller nodig. Geen manager, natuurlijk. Dat lijkt me een mooie eerste klus voor deze nieuwe functionaris bij de Rabobank... om deze fout eerst maar eens te herstellen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, met aandacht voor. Onrust in Maastricht, de gemeenteraad praat en praat daar vanavond over burgemeester Onno Hoes. Heeft die burgemeester nou echt werkelijk een groot politiek probleem, dus een privéleven in volle glorie op straat ligt? Dat gaan we straks beluisteren. Onrust in Zuid-Soedan, van een geheel andere aard. Alle buitenlanders hebben daar het land moeten verlaten, moeten het land verlaten, eh, vanwege het geweld. En een van de mensen die dat lukte, een Nederlander, hebben wij straks aan de lijn. De BankenUnie komt eraan. In Brussel worden de puntjes echt op de i gezet vanavond. Correspondent Tijn AD vertelt straks wat dat inhoudt, die BankenUnie... en wat wij, u en ik, daaraan gaan hebben. En hoe gaan we stemmen? Blijven we dat doen met het rode potlood... of gaan we richting de computer? Vandaag verscheen een advies. De stemcomputer komt terug, maar een beetje als printer. Waarom is dat en moeten we dat wel doen? En om vijf voor twaalf bellen we natuurlijk even met collega... Kiesja Hekster, zij was een van die ongelooflijk moedige mensen... om mee te doen aan het groot dicté der Nederlandse taal. En wij gaan aan haar natuurlijk vragen hoe dat beviel. Maar eerst gaan wij terug naar Ronald van der Geer... want die deed ook voor 11 al uitgebreid verslag... op deze zender van Herakles en Ronald, en we verlieten jou met 1-1... En met 10 Feyenoorders tegen 11 Herakliden. Dat is nog steeds het geval. En die stand is ook nog steeds hetzelfde. Uh, zijn er kansen geweest? Ja, voor Feyenoord met name. Ruud Vormer voor zijn linkerkant. Werd door iedereen gemist. En dan stond hij daar aan de rechterkant van het verre hoek voor het uitkiezen was helemaal vrij. Maar hij schoof de bal naast. En een counter van Feyenoord eindigde bij John Gosens, Een van de invallers bij de Rotterdammers. Maar ook hij te gehaast met het schot. En ver over de goal van Feyenoord. En ja, Heraklis heeft eigenlijk geen echte mogelijkheid meer gehad in de laatste minuten. Dus dreigen nu toch de penalties. Want we spelen bijna 27 minuten. Dat betekent uh, nog uh, nou, drie minuutjes tot het einde, is dan een minuutje extra speeltijd bijkomen. En ik vraag me af wie er hier nog gaat scoren, of komt dat nu? Nee. Want Rosheuvel, namens Herakles, wordt weggestuurd aan de rechterkant. Maar goed verdedigd door Bruno Martins Indy. We krijgen dus nog een corner voor Herakles die genomen gaat worden vanaf de rechterkant door uh, Thomas Bruns. Bruns gaat die uh, corner nemen. Nou, iedereen van uh, Herakles uh, zo'n beetje uh, mee uh, voorin. Alleen de kleintjes blijven achter. Daar komt die corner, wordt weggekopt door uh, Pelle, wordt hij opgevallen. Gevangen door John Gozens Kan die er dan uit namens Feyenoord? Samen met Ruud Former zou dat moeten kunnen. Pellen uit, aangespeeld. En dan immers weggestuurd aan de rechterkant. Maar daar komt Remco pas weer zijn goal uit. Hij heeft zijn mannetje gestaan in de goal bij de Almeloers. En doet dat nu ook. Trapt de bal over de zijlijn. Nog drie minuten. En het is 1-1 bij Heracles Feyenoord. En we voelen al aankomen natuurlijk. Als dat zo blijft, dan gaat dat penalties worden. Oké. Okay. Goed, eerst maar eens het nieuws van vandaag. Woensdag 18 december. De leden van het kabinet zullen volgende week met een goed gevoel aanschuiven aan het kerstdiner. Na weken onderhandelen is er dat o oh zo belangrijke pensioenakkoord. En dat is niet alleen goed nieuws voor de minister van Sociale Zaken. Ik ben ongelooflijk blij dat het gelukt is om uiteindelijk die afspraken ook te maken. Het is ook goed nieuws voor de werkende mens. Zo stellen de oppositiepartijen althans. Die de regering aan een meerderheid in beide kamers gaan helpen. We hebben afspraken gemaakt over een goede pensioenopbouw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 is goed voor de koopkracht, is goed voor de economie. De gemiddelde werknemer zal gegarandeerd merken... dat hij netto meer overhoudt, gewoon op het loonstrookje. En dat is goed voor de economie, dat is goed voor de werkgelegenheid... dat is goed voor iedereen. De partijen zijn erg gelukkig met het akkoord... maar vooral ook met het vannacht gesloten woonakkoord. Want als PvdA-senator Duivenstein zijn poot stijf had gehouden... dan was er helemaal geen woon- en pensioenakkoord gekomen. Voor SGP'er Dijkgraaf is dit eens maar nooit weer. Eens Duiverstein, nooit weer Duiverstein, wat mij betreft. Want dit, dit soort dingen moet je elkaar niet aandoen. Dat je met vijf partijen een akkoord hebt en dat de coalitie het erbij laat zitten. Met deze akkoorden haalt het kabinet een groot deel van de bezuinigingen binnen. Maar wat als de schatkist gevuld zou worden met het bedrag waarvoor in ons land wordt gefraudeerd? Volgens accountantsakkoord kantoor PwC bedraagt dat in 2013 zeker 11 miljard euro. Enkele voorbeelden. Bij de zorgfraude gaat het over veel meer geld. Over bijna 2,8 miljard. En de overheid loopt het meeste geld mis door fiscale fraude. Dan tellen we accijns en btw-fraude niet mee. En gaat het om een bedrag van ruim 4,2 miljard euro. En dan Afrika. Daar dreigt het conflict in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba... verder uit te breiden naar andere delen van het land. Volgens minister Timmermans is het beter dat alle Nederlanders daar vertrekken. De ambassade in Juba heeft Nederlanders opgeroepen... binnen te blijven en zich voor te bereiden op een vertrek. En indien de mogelijkheid zich voordoet... door middel van commerciële vluchten het land te verlaten. Mogelijk dat Timmermans zelfs het leger inzet om de Nederlanders op te halen. Gegeven die situatie heb ik het noodzakelijk gevonden... om de minister van Defensie te vragen... de evacuatie van de Nederlandse gemeenschap in Zuid-Soedan voor te bereiden... In Leeuwarden is de actie Serious Request begonnen. DJ's Paul Rabbering, Giel Beelen, Koens Zwijnenberg zitten tot kerstavond zonder eten in het Glazen Huis. Ze halen dit jaar geld op voor het tegengaan van kindersterfte door diarree. Sportman van het jaar, Ebke Zonderland, deed 2,5 uur geleden de deur van het Glazen Huis op slot. Ik wil jullie ook heel veel succes wensen de komende zes dagen. Uh, maak er wat moois van. Dankjewel, Ebke Zonderland! Woe! En daarmee is Serious Request 2013 officieel geopend... en draaien voor hem de eerste Serious Request. Heb dank je wel, hè. Thanks, man. Dat was Nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, en ik zei al aan het begin van het programma vanavond... Uh, praat uh, de gemeenteraad van Maastricht met Onno Hoes, de burgemeester, daar. De fractievoorzitters worden bijgepraat. Uh, en Joris van de Kerkhof, onze verslaggever, is daar ook. Joris, hoe staat het ervoor met het overleg? Ja, er zijn elf uh, fractievoorzitters uh, van de uh, elf verschillende politieke partijen in de uh, Maastrichtse gemeenteraad. En die zijn sinds negen uur aan het praten met de burgemeester. En nou, kijk ik hier door een raam en hou mijn neusje tegen dat raam ook aan. Want anders komt er een beetje weerspiegeling in het raam. En aan de, nou wat zal het zijn, 300 meter verder. Schatten is niet mijn beste. <laughs> 100 meter verderop in een uh, lokaal. In een vergaderzaal, daar zijn ze de hele tijd bezig geweest. En net, daar de burgemeester in ieder geval met zijn telefoon aan zijn linkeroor, denk ik, te bellen. Maar waar dan al die raadsleden gebleven zijn, dat is, dat is, dat is onduidelijk. Ze zijn gewoon al die tijd met elkaar in gesprek geweest. Maar wat ze dan besproken hebben, dat is, dat is onduidelijk. Daarvan hoop ik dat ze dat binnenkort gaan vertellen. Bijvoorbeeld op deze plek, waar een aantal jaar geleden burgemeester Leers, de vorige burgemeester van, de, van Maastricht, bekend maakte dat hij uh, stopte. Maar ja, wat Hoes gaat zeggen erop is uh, nog volstrekt onhelder. Hij heeft in ieder geval waarschijnlijk niet aan het begin van die bijeenkomst gezegd: van uh, ik stop ermee, want anders hadden ze niet nog twee uur met elkaar, uh, of ruim twee uur met elkaar, hoeven te praten. Nee, maar wat, wat is jouw indruk, wat hoor jij tot nu toe in de wandelgangen daar? In hoeverre dat privégedrag van de burgemeester ja. zulke gevolgen zou kunnen hebben... dat, dat hem dat echt belemmert in zijn functioneren als burgemeester... Ja, de, de, de fractievoorzitters zeiden daar in het begin van de week van... van ja, het zijn echt privézaken. Ze zijn daar later, een aantal fractievoorzitters van een aantal partijen... zijn daar later eh, wat eh, genuanceerder eh, over gaan denken. Maar ja, bijvoorbeeld eh, de fractievoorzitter van D66... zei vanochtend eh, zo mooi in eh, de Volkskrant... dat je je moet gaan afvragen of een burgemeester 24 uur per dag... zeven dagen in de week een openbaar lichaam eh, moet zijn... Ja, een prachtige quote natuurlijk, waar hij mee bedoelde was van uh, hij moet natuurlijk ook een privéleven uh, hebben. Zo is die man van D66 de bijeenkomst ingegaan. Hoe die andere partijen daarmee de bijeenkomst ingaan. Dat is natuurlijk heel erg de vraag. Je moet je ook afvragen. In maart zijn er verkiezingen. Hoe willen partijen dan uit zo'n verhaal naar, naar, naar voren komen? Willen zij dan de partij zijn die de burgemeester heeft weggestuurd? Daar hoop ik toch wel redelijk snel antwoord op te krijgen. Ja. Maar wat je dan krijgt op zo'n avond is dat er opeens gezegd wordt. Ze komen eraan en dan sta je met z'n allen bij een gang. En dan komt er niemand aan. Nee, maar we gaan er vanuit uh, toch, dat kunnen we met jou afspreken, dat dat voor 12 uur gebeurt. Na de penalties uh, bij Ronald, uh, dan uh, komt hier ook een uitslag. En Maastricht heeft het al vervelend, hè, want MVV heeft vandaag ja. uh, verloren uh, van, uh, van Kuik. Dat, dat, daar wordt kan hier ook net doorbij. iets meer over gesproken dan, uh, dan oh. over, uh, over Hoes. Ja. Oké, okay. Joris, dankjewel. We gaan naar de kanten. Freddy, Freddy van Tijn. Leerlingen in het hbo krijgen gegarandeerd een stageplaats als ze wijkverpleegkunde gaan doen. Dat hebben zorgaanbieders van Actis afgesproken. Er zijn genoeg aanmeldingen voor verpleegkunde in het hbo, HBO. dat moet daar zelfs voor worden gelood. Maar er zijn er maar weinig die wijkverpleegkunde kiezen, schrijft het Nederlands Dagblad zijn de komende jaren juist daar veel nieuwe mensen nodig. Intussen schiet het volgens de Telegraaf niet op... met de plannen om de wijkzuster weer in te voeren. Gaat waarschijnlijk niet voor 2015 lukken. Een van de problemen is dat zorgverzekeraars... die het straks moeten gaan betalen... gewend zijn per cliënt te rekenen. Dat kan voor veel dingen die de wijkzuster doet niet... zoals het signaleren van problemen. Minister Ascher gaat een imam en een jongere werker uitnodigen... die openlijk jihadreizen van jonge moslims naar Syrië afkeuren. Die twee worden bedreigd. Ascher zegt, het is walgelijk dat Geert Wilders wordt bedreigd... en beveiliging nodig heeft. Net zo walgelijk is het dat deze gematigde moslims worden bedreigd. En volgens de Volkskrant vindt hij dit het moment om partij te kiezen. In het uiterste noorden van Jordanië zitten 80.000 Syriërs in het... Een na grootste vluchtelingenkamp van de wereld. Het is moeilijk je er iets bij voor te stellen. Trouw beschrijft bijvoorbeeld de levensmiddelenwinkel met batterijen aan vrieskisten, met eten en veel blikken. De vluchteling die de eigenaar is, heeft 5 man personeel. Ooit, op zijn tweede dag in het kamp... is hij begonnen met een handeltje in gedroogde tuinbonen. Dat is een geliefde snack in Syrië. Hij woont nu met zijn gezin in drie containers. Maar als je over twee jaar terugkomt... zegt hij tegen de verslaggever van Trouw... dan staat hier een huis met twee verdiepingen. De Telegraaf schrijft dat steeds meer mensen met oud en nieuw... in een knalvrij bungalowpark gaan zitten. Vijf jaar geleden begon een zo'n park er als experiment mee. Inmiddels zijn er veel meer aanbieders. En ze zijn allemaal al uitverkocht. Vaak zijn het mensen met een hond. Maar ook steeds vaker mensen met kinderen die bijvoorbeeld autistisch zijn. Fantastisch toestel. Ze praat tegen je. Dat zegt de eerste Nederlandse vlieger die met een F-35 Lightning II heeft gevlogen. En dat is de Joint Strike Fighter. Een absolute winnaar, zegt de man tegen de Telegraaf. Hij heeft in Florida onder meer touch-and-go's uitgeprobeerd. Dat is wielen aan de grond en dan weer weg. En hij zegt, met deze F-35 kun je voorzichtig piano spelen... maar ook in één keer omhoog. Hmm. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Oh be been making As Rain van Adele van haar album 19. Toen ze nog 19 was, van alweer een paar jaar geleden. Banken in Europa komen allemaal onder Europees toezicht en. Ur en daar gaan we het straks over hebben met onze correspondent in Brussel... over dat Europese toezicht van die banken. We gaan eerst uh, gaan we naar um, Zuid-Soudaan... over uh, het geweld dat daar is losgebarsten... en de problemen die dat met zich meebrengt. Zoals u net al hoorde in het uh, overzicht... alle Nederlanders moeten zo snel mogelijk zuid soedan verlaten... al dus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. De politieke instabiliteit neemt toe... en het is niet te voorspellen hoe dat conflict zich de komende dagen gaat ontwikkelen. Want we hebben Jeroen de Lange aan de lijn. Dat is een van de mensen die het land vandaag heeft weten te verlaten. Goedenavond, meneer de Lange. Goedenavond. Waar bent u op dit moment? Ik zit nu in uh, een hotelkamer in Cairo. En uh, dat is een, een hele opluchting. Of een beetje dubbel gevoel natuurlijk, omdat er nog steeds zoveel mensen daar zitten. Uh, maar ik ben nog nooit zo blij geweest bij het uh, opstijgen van een vliegtuig vanmiddag. Ja. Wat deed u in Zuid-Soedan? Uh, ik werk uh, daar als consultant. Ik uh, was eigenlijk bezig met het ministerie van uh, Financiën te helpen. Om uh, de openbare financiën, dus, uh, hoe ze met het geld omgaan, om dat uh, te helpen verbeteren. Ja, Zeggen nu al dat geweld in het land. Hè? Um, en dus ook uh, de vraag uit Nederland... de oproep van de minister van Buitenlandse Zaken om weg te gaan. Heeft u hulp gehad van de Nederlandse regering om weg te komen? Ik heb uh, zelf geen uh, hulp gehad om weg te komen. Nee. Uh, de Amerikanen moesten zich vanmorgen melden om half elf. Uh, de Britten moesten zich verzamelen... Uh, Morgen kwam een Duitser naar me toe en die zei... het, het loeftwaffe komt, wil je mee op de lijst? Nou, dan zeg je natuurlijk uh, niet, ge, niet nee. Dus ik zeg ja, Pieter. Dat, dat ging uiteindelijk, uh, kon ik niet op die lijst blijven staan. Um, ik had het geluk um, dat ik op de, sowieso een ticket had voor Egypt Air. Dus dat was de hele tijd afwachten of die zou vliegen. Uh, dat was nogal chaotisch op het vliegveld. Uh, maar het lukte me toch om... Uh, om een boardingpas te krijgen. Dus dat is, uh, was eigenlijk gewoon puur geluk. Ja, en u heeft het over enorme opluchting, hè? Want uh, dus kunt u schetsen hoe de situatie is in dat land? Uh, nou, het begon dus zondagavond. Ik uh, pak met iemand uh, die bij de VN werkt, uh, was gegeten. Uh, ik ging op bed en ik word gebeld... Uh, door de chauffeur van het project waar ik voor werk. Uh, net dat de gevechten losgebarsten waren. Toen begon het schieten... Uh, het was met name gisteren heel erg, uh, omdat ons hotel st stond naast het huis van de oude vicepresident Rikmatjar. En dat werd met mortieren in elkaar geschoten. Uh, dat waren wel hele angstige momenten. Dus toen hebben we letterlijk onder onze matrassen onder ons bed gelegen. Omdat we niet wisten waar we moesten schuilen. En um, heeft u daar getwijfeld of u wel goed weg kon komen uit het land? Ja, tot, natuurlijk de hele tijd. Ja, dus de, was gisteren duidelijk van, we moeten hier gewoon weg. Dit, dit gaat niet goed. Uh, dit gaat verder escaleren. Uh, af en toe keken we uh, door de poort naar de straat... en dan zagen we heel veel soldaten zenuwachtig op en neer rennen, schieten, heel onduidelijk met elkaar communiceren. Uh, dus de grote angst was uh, ja, dat de soldaten plotseling binnen zouden komen... Uh, of zouden gaan plunderen... Uh, je voelt je ongelooflijk onveilig. Ja, en u zit nu veilig in Cairo, maar u weet dat nog niet iedereen weg is natuurlijk. Uh, vandaar ook dat een enorme dubbel gevoel. Uh, dus er waren nog twee andere Nederlanders in dat kleine hotelletje... Uh, die niet weg konden. En ik zei, ja jongens, ik, ik ga naar het ziekveld. Ik hoop op ietsje ver uh, dat ze me meenemen. Uh, maar misschien ben ik over een half uur weer terug. Nou ja, die zitten daar nog vanavond. U had het net al over die beschietingen van dat huis van die oud-vicepresident. Ja, vanuit Nederland is het al helemaal niet eigenlijk helder te krijgen wat er aan de hand is. Heeft u enig idee wat er gebeurd is? Nou, het lijkt erop dat, er, uh, dat het eerder een misverstand is geweest... Uh, uh, tussen uh, soldaten van verschillende stammen van de weg en de Dinka... die alle, uh, alle twee groepen deel uitmaakten van de presidentiële garden. Dus er is waarschijnlijk geen sprake geweest uh, van een geplande staatsgreep. Maar door uh, oplopende spanningen, paranoia, wantrouwen zijn die twee groepen op elkaar gaan schieten. En dat is verder geëscaleerd. En, en dat is heel snel doorgeëscaleerd. En uh, vervolgens heeft, lijkt het op, uh, de huidige president Salva Kiir uh, van de situatie gebruikt gemaakt om allerlei mensen die uh, kritisch op hem zijn uh, te arresteren. Hmm is het verder gaan escaleren en is ook in de, in de rest van het land zijn de gevechten uh, uitgebroken. En is die machar die de ontslagen vice-president, ja. uh, is gevlucht. Maar die zegt nu dat hij helemaal geen uh, sluitkip heeft willen pregen. Nee. Zeg maar, wat, wat zegt dat over de huidige toestand van dat land? Waar u, nogmaals, hè, adviseur dus blijkbaar was bij het, van het openbaar bestuur. Hoe, hoe staat dat land ervoor op het ogenblik? De grote angst is dat het nu helemaal uit elkaar dondert. Uh, de, de, dat het weer helemaal terugvalt in een, in een, in een burgeroorlog. Uh, <tossí> en je ziet dat het meeste aan, aan, aan de zuid zuid zelf. Daar schrok ik ook het meest van. Toen ik helemaal zag dat de Zuid-Zuidnezen waar ik mee werkte zeer bang waren. Dan word je zelf ook veel banger. Omdat je weet dat zij beter aanvoelen wat er aan de hand is. Uh, dus het, ik, ik, het zou hopelijk, uh, komt er een buitenlandse interventie... of een aantal uh, staatslieden die uh, Rick Machar dus de ontslagen president en de huidige president zal verkeer met elkaar weer in gesprek brengen. Dat moet nu gebeuren, want als dat nu niet gebeurt... en de geest gaat helemaal uit de fles en het escaleert door... dan zou het land heel goed uiteen kunnen vallen in een complete burgeroorlog. Ja, en voor die tijd moeten al die buitenlanders natuurlijk ook nog weg. Ja, dat moet nu echt gebeuren. Uh, het is nu in Juba uh, rustig. Alle Zuid-Soedanese die ik sprak, die uh, zelf allemaal plannen maakten om met autootjes of bussen naar Oeganda te gaan, Dan zeiden ja, nu, nu is het even rustig, maar we zijn doodsbang dat de gevechten straks weer naar Juba komen. Okay. Jeroen De Lange, hartelijk dank voor de laatste informatie over uh, Zuid-Soedan. Zag gedaan. En aansluitend naar Ronald van der Geer. Ronald, hoe is het afgelopen met die raakles Feyenoord? We hebben een winnaar. Het is Feyenoord geworden. De ploeg die misschien wel het minste aanspraak maakte op de overwinning. Maar penalties, dat is nou helemaal een loterij. 1-1 na 90 minuten. 1-1 na verlenging. De eerste vijf penalties feilloos ingeschoten door beide ploegen. Toen kwam Jordi Klaas, die schoot raak. Toen kwam Ben Rienstra en die penalty werd gestopt door Erwin Mulder. Feyenoord door naar de kwartfinale na penalties.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 Not with you inside my head. I stood her up, the tears were running down my... Rigby. Hey, die doen het goed, hè, die jongens. Please come home. Dat is de kerstsingel. Goed, uh, ja, de bankenunie, daar is hij dan echt, de bankenunie. De banken in Europa komen allemaal onder Europees toezicht... en Europa bepaalt wanneer een bank ongezond is en moet worden opgedoekt. In Brussel is een akkoord over de lang verwachte bankenunie... Correspondent Tijn Sardé. Goedenavond, dag, Tijn. Goedenavond. Want dat akkoord is er nu, punt... Ja, nou ja, er kringelt witte rook. Over een half uur uh, verwachten we hier om de hoek een opgeluchte minister Dijsselbloem op te, uh, te kunnen vangen. Nee, het uh, zit er echt aan te komen en uh, ja, het is een cruciaal akkoord. Want dat is goed voor de belastingbetalers ook, de belastingbetalers in Nederland? Ja, nogal. Kijk, ja, die banken hè, die gaan dus nu zelf opdraaien... voor hun eigen problemen. En dat is uh, die cruciale stap. Want ja, de eurocrisis begon met omvallende banken. En overheden, ofwel uh, jij, ik, wij allemaal, belastingbetalers... wij draaiden allemaal voor de kosten op van die omvallende banken. Er is berekend dat uh, ja, ik geloof de afgelopen jaren zo'n zo 5.000 miljard al is gebruikt... om banken overeind te houden. Nou, en nu met die afspraken met deze bankenunie... hoopt men het middel hebben gevonden om een volgende bankencrisis te voorkomen. En is dat dan per land geregeld of echt Europees? Nee, het uh, wordt echt Europees. Het uh, begint met uh, al heel streng Europees toezicht. Dus niet door nationale toezichthouders, want die deden gewoon hun werk niet goed. Dat weten we nu allemaal. Toezicht komt in handen ook van de Europese centrale bank. Er wordt een speciale afdeling met duizend man uh, wordt daar opgetuigd. Banken worden dus streng doorgelicht om te controleren of hun balansen op orde zijn. Maar moet, en de, financiële sector, aller... moet de financiële sector ja, over de grenzen heen betalen voor ellende in andere landen, zullen we zeggen? Ja, daar komt het eigenlijk zo meteen wel op neer. Nou ja, kijk, het is... Uh, ja, dat grensoverschrijdende... Daar komen we zo meteen ook nog op, maar... Het het enorme moeilijke element waarover zo lang vergaderd is... is natuurlijk wie bepaalt nou wanneer een bank wel of niet nog levensvatbaar is. Nou, daartoe komt een raad die moet dan een failliete bank gaan ontmantelen. En dat wordt een dure grap. en dan komen we ja, bij jouw vraag... wie gaat dat nou toch uiteindelijk betalen? Dat worden toch allereerst nog wel de aandeelhouders van die banken... en de grote spaarders. Maar kleine spaarders die worden uit de wind gehouden. Ja, en is dat vervolgens dan niet genoeg... dan moeten de banken een reddingsoperatie... Uh, zelf financieren uit een stroppenpot hm. en die moeten ze zelf gaan vullen, en dat wordt een echte Europese stroppenpot. Ja, hey, en dat, dat moet dus allemaal nu uh, binnen, jij zegt, een half uur rond zijn. Dat klinkt toch alsof er wat haast bij uh, geboden was, of niet? Ja, er is heel veel haast geboden, simpelweg uh, één. Omdat de Europese verkiezingen in aantocht zijn, aanstaande lente. En dit is natuurlijk een sterke boodschap voor de kerstdagen aan de Europese kiezer. Dat hij niet langer zal opdraaien voor het falen van bankiers. Een andere reden is veel dwingender. Hier komen morgenochtend de regeringsleiders naar Brussel toe voor een Europese top. En het is toch de bedoeling dat die daar alleen nog maar een klap op hoeven te geven uh, op deze akkoorden. Zodat ze door kunnen met andere zaken. Okay. Oké, okay, Tijn, dankjewel. Vanuit Brussel en het woord kiezer viel daar al. En dan hebben we het over, in Nederland in ieder geval rode potloden. Papier. Eh, nou, weg met dat rode potlood. Niet meer handmatig de stemmen tellen. Vandaag presenteerde namelijk de commissie van Beek... Een toekomstplan. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Daarop. Ver, vertel, hoe gaat dat gebeuren volgens die commissie? Nou ja, als die commissie zijn zin krijgt, dan stemmen we misschien al wel bij de volgende Kamerverkiezingen, maar bij die daarna zeker weer met een computer. Um, die computer produceert een stembiljet met daarop de naam van jouw kandidaat in um, de partij. En die stembriefje stop je dan in een ouderwetse stembus. Die wordt aan het eind van de avond leeggeschud. En de briefjes worden dan met de computer gescand en geteld. En wat de commissie daarmee wil... is dat er twee bezwaren van het huidige systeem worden ondervangen. Namelijk um, dat het voor mensen met een handicap nogal ingewikkeld is... om te stemmen met die stembiljetten... met enorme lijsten en uh, enorme kleine lettertjes op een lap papier. Um, en bovendien inderdaad dat handmatig tellen... daar worden veel fouten bij gemaakt. En dat, uh, dat uh, ondervang je dan ook. Ja, Zij, nou kunnen wij ons nog herinneren hoe jij hier in het oog... het had over Alfa aan de Rijn. Ja. Over daar de verkiezingen. Dat was vanwege geloof ik een gemeentelijke herindeling. Hè? Zeker, ja. En that werd hergeteld en ja. daar zaten ongelofelijke verschillen in. Daar zaten ontzettend veel verschillen in. Daar waren bij bijna 100 kandidaten verschillen... tussen de eerste uitslag op de verkiezingsavond en de tweede telling. Er was dus bij 100 kandidaten op de verkiezingsavond niet goed geteld. Nou ja, dat maakte uiteindelijk voor de totale uitslag per partij niet zoveel verschil. Maar voor individuele kandidaten wel. Um, bij de een ging het om drie stemmen, tien of vijftien. Maar er waren ook een paar hele grote uitschieters. Er was bijvoorbeeld een CDA-kandidaat die bij de tweede telling ineens... 49 stemmen minder had. Een kandidaat twee regels eronder had er ineens 43 stemmen meer. Ja, je kan zeggen, als dat voor de totale einduitslag niet zoveel uitmaakt... dan zijn dat marges die acceptabel zijn. Maar je zal maar als kiezer juist die ene kandidaat de raad in willen stemmen. En er wordt niet goed geteld. En wat het uh, helemaal brisant maakt, is dat er in Alphen die hertelling nodig was... omdat er onduidelijkheid was over een restzetel. Hm. En die restzetel die is uiteindelijk toegewezen met een verschil van twee stemmen. Nou, <laughs> dan is goed tellen wel belangrijk. Ja. Joost Taverne zit hier in de studio. VVD Tweede Kamerlid. Goedenavond. Goedenavond. U bent al een tijd lang bezig met het moderniseren yes. van het stemmen. Een wetsvoorstel erover gemaakt dat de computer terug moet brengen. Die commissie en dat advies dat nu uh, naar buiten is gekomen. He. Maakt het nou een einde aan wat wij net horen bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn? Ja, dat zou dat uh, zeker doen. Het advies van de commissie van week is, uh, is een uitstekend advies. Het uh, uh, sluit aan... Uh, bij mijn eigen voorstel, mijn eigen wetsvoorstel uh, van uh, zomer vorig jaar... dat beoogt om, zodra het technisch veilig kan... Uh, het wettelijk weer mogelijk te maken dat we in Nederland elektronisch gaan stemmen. Ja, want dit voorstel klinkt een beetje dat de computer terugkomt... maar in de vorm van een printer of zo. Nou, niet helemaal. Uh, de kieswet schrijft voor dat bij het uitbrengen van een stem in Nederland... er een papieren bewijs moet zijn. In 2006, uh, uh, we kunnen ons misschien nog herinneren dat we eerder elektronisch hebben gestemd. Dat is nog niet goed gegaan. Uh, onder meer ook omdat het niet goed kon worden nageteld als er uh, verschil van inzicht was. Ja, je wist eigenlijk niet wat er in die computer gebeurde. Precies. Uh, wat er nu gebeurd is, dat is uh, en dat is dat advies van Van Beek. Die zegt, nou weet je wat, laten we uh, de mensen de mogelijkheid bieden in het stemhokje met een stemcomputer te stemmen. Uh, dat maakt het duidelijker en makkelijker. En bovendien, zoals u terecht uh, opmerkte, voor een hele grote groep mensen met een bijvoorbeeld fysieke beperking, nou dat zijn er al meer dan 300.000 in Nederland, een stuk makkelijker om zelfstandig hun stem uit te brengen. Bijvoorbeeld doordat er ook een hoofdtelefoon kan worden aangesloten. Ja. Vervolgens uh, wordt de stem uitgebracht en er komt een, een papieren afdruk waarop je kunt zien of dat goed is gegaan. Die stop je in een stembus. Dat papiertje. Dat hè? papier. dat is bijna weer ouderwets. Hè? En aan het eind van de avond wordt die stembus omgekeerd. Maar dan wordt hij niet meer door leden van het stembureau geteld... maar door een, een telcomputer, een apparaat waar die papiertjes ingaan. En waarom kan dat nu dan al niet, als je gewoon met een, met, met een potlood stipt? Uh, omdat uh, uh, de stembiljetten die we nu gebruiken... Uh, en de manier waarop we die invullen met een rood potlood... daar niet voor geschikt zijn. Uh, en omdat je ook zeker wilt stellen... dat uh, in dat telproces geen fouten worden gemaakt. Ja. Dus je kunt niet goed machinaal tellen... als je het niet uit zo'n printer laat komen... Klopt. en dat op zo'n manier dat in, in de stembussen stopt. Ja. Dat is, Dan, dat is het eigenlijk, ja? ja. ja. Oké, okay. gaan we heel even tussendoor nog naar Ruud Verbij... student IT Security aan de Universiteit Twente. Dag, u voorbij. Avond. Goeie avond. Dat klinkt ideaal, of niet? Dat klinkt zeker als een, als een goed idee. Ja, absoluut. Ja? Moeten we gaan doen? Um, we moeten het gaan doen, maar we moeten wel goed nadenken... over de keuzes die we hebben gemaakt. Dus de commissie van Beek heeft een prachtig rapport geschreven... met een nog prachtigere bijlage... En uh, wat er tussen de regels door is te lezen... zijn de keuzes die gemaakt zijn eigenlijk voor de kiezer. En um, die, in die afwegingen die zijn gemaakt... daar moeten we wel eerlijk en helder over communiceren. En um, dat doet de commissie van Beek heel goed... in uh, de ontzettend uitgebreide stukken die ze hebben geschreven. Uh, maar daar moeten we wel eerlijk ook over communiceren... ook uh, nou, bijvoorbeeld in dit programma over naar de kiezer. Ja, maar wacht uh, Zegt u eens hardop waar uw moeite zit. Want uh, er klinkt in uw stem door dat er iets zit wat u niet vindt. Wat is dat? Dat klopt. Uh, nou allereerst is het heel goed uh, om te zien dat uh, er heel veel, heel veel punten verbetering is aangebracht. We hebben het net al over gehad over het sneller en betrouwbaarder stemmen. Al van de Rijn hm? uh, om als leidend voorbeeld uh, te nemen daarvoor. Uh, en die toegankelijkheid die verbeterd wordt. Maar de keuzes die we daarin maken, dat is bijvoorbeeld door het introduceren van die uh, stemprinter... Um, die zijn um, substantieel als ze uh, uitgaan van een overheid... die we niet zouden kunnen vertrouwen. Dus wij hebben in Nederland een systeem... waarbij we de overheid goed kunnen vertrouwen. De commissie van Beek geeft bijvoorbeeld aan... dat die stemprinters moeten worden opgeslagen... door een, uh, door een, door een organisatie die, daar, uh, die daartoe belegd is. Um, zolang we die organisatie kunnen vertrouwen... En zolang we vanuit kunnen gaan dat de mensen die dat controleren... Uh, hun werk goed doen dan is die stemprinter enigszins te vertrouwen. Maar uh, we leggen we het gebruik met opzet het woord vertrouwen. Uh, en dat is namelijk dat de, stem, de, de, de, de, de persoon die de stem uitbrengt, de kiezer... die kan niet zien of de apparatuur die de, ste, uh, de stemprinter... Hè, die die in zich heeft, dus de software die die in zich heeft of die um, niet stiekem toch bijvoorbeeld de stem opslaat. Oké, okay, dat, dat even, is voor de kiezer niet even, doorzichtig. Even terug naar Joost de Verne. Dan hebben we toch een pijnlijk puntje. Nou, niet zozeer een pijnlijk punt, uh, maar uh, zonder meer een belangrijk punt. Uh, de commissie uh, van Beek heeft uh, een aantal uh, eisen afgelopen... waarin het stemproces in Nederland moet voldoen. Die komen weer uh, voort uit een eerdere commissie. Dat zijn er acht, zeven hm. of acht. Um, uh, en uh, daar hoort ook bij de, de begrijpelijkheid van de techniek... Um, je kunt uh, eindeloos door blijven redeneren hoe ver je daarin moet gaan. Maar het verdient zeker aandacht. Maar belangrijker is denk ik dat de commissie van Beek vandaag heeft vastgesteld... dat naar de huidige stand van de techniek elektronisch stemmen uh, onder allerlei voorwaarden... Uh, en die zijn belangrijk, veilig kan. En vandaag is mij bijvoorbeeld, uh, en, en dat sluit daar mooi op aan... door Center Data, een onderzoeksbureau in Tilburg, uh, uh, onderzoek aangeboden... waaruit blijkt dat 76% van de Nederlanders elektronisch wil stemmen. Ja, en dan wordt het toch wel 1 en 1, 2. Uh, het kan technisch verder ja, en de meerderheid al... weer. Ja, ja, maar goed, dat, dat is toch een andere discussie. Kunnen we het straks nog heel even over hebben... of heel veel Nederlanders dat willen. Vraag is natuurlijk ook, als je het hoort als buitenstaande... wat is er nou verschillend aan dat je met een stemcomputer stemt? En dat was een paar jaar geleden een groot probleem... want we wisten niet wat er precies in dat apparaat gebeurde. Wat is er nou anders aan... een? printer waar wel een printje uitkomt, maar waarvan ik misschien ook wel denk, die slaat dat op en die stuurt dat door. Dat is een belangrijk verschil. In 2006 waren even eenvoudig gezegd al die verschillende stemcomputers met elkaar aangesloten, op elkaar aangesloten. Dus als je er in eentje kon, dan kon je eigenlijk de invloed, of je de, de, de, de uitkomst in al die apparaten beïnvloeden. Inmiddels is het voorstel, we moeten naar computers die, die op zichzelf staan. En het voordeel van het, en dat is een groot verschil met 2006... Met een papieren bewijs is dat je, mocht je de techniek niet vertrouwen... je kunt hertellen, ook via papier. En dat bouwt een extra veiligheidsklep in, in het stemproces. Want ik ben het eens met de heer Verbij... dat het stemproces draait om vertrouwen. Ja. En dat hertellen, dat kan snel? Dat kan snel. Uh, uh, dat kan een stuk sneller dan nu. Uh, uh, omdat je in dit geval een stapel papier opnieuw in een telapparaat uh, legt. Maar je zou het zelfs weer handmatig kunnen tellen. En vergis u niet, meneer Trip, in de huidige manier van stemmen met potlood en papier worden eindeloos veel fouten gemaakt. Mevrouw Borgman gaat ja, ja, het voorbeeld we net van Al van der Dus we moeten niet denken nee. dat het huidige systeem beter is. Nee. Wilma, um, afrondend, wat gaat er nou gebeuren met dit advies? Nou ja, minister Plaszek heeft om dit advies gevraagd. Uh, hij moet Officieel nog in het kabinet over praten, al was het maar omdat dat elektronisch stemmen duurder is dan de manier waarop we het nu doen. Maar Plastic was vandaag ronduit positief. Hij noemde het een slimme tussenoplossing en hij hoopt dat bij de volgende Kamerverkiezingen, waarvan hij hoopt dat die in 2017 zullen zijn, want dan heeft dit kabinet de rit uitgezeten en hij hoopt dat er dan met een machine gestemd kan worden. Oké, Wilma, Joost, Taverne en Ruud voorbij. Allemaal bedankt. Zo, het is uh, 13 minuten voor 12. U luistert naar uh, Met het Oog op Morgen. Morgen om 12 over 10 gaat in Frans-Giana een ruimtesonde de lucht in. Gaia. En waar een, groot land, uh, een klein land groot in kan zijn. Wij, Nederland, we hebben aan dat apparaat meegewerkt. We gaan straks contact leggen met Frans-Giana. Met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Dat is nog niet gelukt. We hebben hem nog niet aan de lijn. Dat gaan we gewoon blijven proberen. Maar hier in de studio is Paul Groot, hoogleraar Sterrenkunde. Goedenavond. Goedenavond. Wat voor aandeel heeft u in deze Nou, We hebben vanuit Nederland op verschillende manieren meegewerkt aan Gaia. Er zijn een aantal Nederlandse bedrijven geweest... die hebben onderdelen van Gaia gebouwd. Uh, dus dat is al fantastisch dat dat uh, nu de ruimte ingeschoten wordt. En vanuit de Nederlandse sterrenkunde hebben we meegedaan aan het, uh, het definiëren van Gaia. Dus wat gaat die doen? Hè? Hoe, hoe kunnen we deze uh, metingen krijgen van al die sterren? En aan de, uh, als we die gegevens krijgen van de telescoop, hoe kunnen we dan daar uiteindelijk de wetenschap uit krijgen? Okay. Dus... Zeg, we hebben inmiddels contact met Govert Schilling. Govert, goeie avond zeg ik hier dan. Geen idee eigenlijk hoe laat het bij jullie is. Ja, het scheelt maar vier uur. Oh, dus okay. uh, het is hier begin van de avond. Ja. Hey, uh, Frans Guiana, Govert, staan alle seinen voor de lancering daar nog op groen? Nou, dat gaan we zien. Ik zit op dit moment met uh, een delegatie van de ESA en met uh, 16 journalisten vanuit heel Europa in de bus in de richting van het Guiana Space Center. Hm. Maar uh, alles ziet er tot nu toe uh, heel goed uit. En dat betekent dat we uh, na een hele korte nacht hier morgenochtend allemaal. Uh, een beetje uh, ja, uh, nagelbijtend naar dat lanceerplatform gaan. Want uh, de lancering van een ruimtemissie... is natuurlijk een van de allerspannendste momenten. Dat moet wel echt goed gaan. En dan komt er nog bij dat ongeveer een uur na de lancering gaat de Gaia-satelliet een enorm groot zonneschild ontvouwen. Dat heeft een middellijn van maar liefst 10 meter. Dus dat kan pas in de ruimte uh, uitgevouwen worden. En ja, dat vindt iedereen eigenlijk het allerspannendste. Als dat onverhoopt fout gaat, ja, dan is het hele project verloren. Dus uh, het is nog een paar uur uh, afwachten voordat iedereen hier opgelucht adem kan halen, ja. denk ik. En waarom is dat eigenlijk daar, in Franschiana? Nou, het is natuurlijk een, uh, uh, uh, een land wat geassocieerd is met Frankrijk. Dus Frankrijk had de mogelijkheid om hier uh, die infrastructuur aan te leggen. En wat heel belangrijk is bij lanceringen, is dat je zo dicht mogelijk bij de Evenaar gaat zitten. Want aan de Evenaar draait de aarde het hardst, dus dan krijgt elke raket, elke ruimteschip krijgt de meeste snelheid al gratis mee van de draaiing van de aarde. Dus als je een plekje zoekt, uh, dan wil je zo zuidelijk mogelijk, zo dicht mogelijk bij de evenaar en die hele uh, Europese lanceerindustrie uh, die heeft uh, Franse wortels, dus dat is de reden dat het hier is gebouwd. Ja, goed, ik zei dus al, Paul Groot zit hier ook hoogleraar sterrenkunde. U legde net al uit, hè? dus in Nederland is daar aan meegewerkt. Bent u zenuwachtig voor morgen? Uh, ja, toch wel ja. Zoals Schoof het net ook al zei... de lancering zelf, die moet goed gaan. En dat is toch een heel spannend moment uh, tijdens die hele missie. En er is twintig jaar aan gewerkt. Dus je kunt je voorstellen dat als je twintig jaar aan zo'n zo missie werkt... dat dan dat ene hè, half uurtje waarin uh, alles moet gebeuren... dat dat wel een heel spannend moment is. En dan is het erop of het onder natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. En want u heeft daar ook al die jaren aan gewerkt. Nou, ik niet persoonlijk, maar we hebben wel vanuit Nederland... ik ben ook voorzitter van, van NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie. Uh, vanuit Nederland hebben we dus... met een een aantal mensen die daar aan hebben gewerkt... om voornamelijk die software aan de achterkant... dus op het moment dat je de gegevens krijgt... als hij straks in de ruimte is en goed werkt... dan komt er een hele stroom gegevens naar de aarde. En daar moet je je wetenschap mee doen. Uh, wat gaat hij doen? Hij gaat sterren in kaart brengen. Ja, hij gaat uh, 1 miljard sterren in ons eigen melkwegstelsel... heel nauwkeurig de positie en de snelheden in kaart brengen. En daarmee krijgen we een, eigenlijk een driedimensionaal beeld... van hoe ons eigen melkwegstelsel is opgebouwd. Dus je krijgt van die 1 miljard sterren krijg je exact waar ze staan... Aan de hemel en ook in ons melkwegstelsel En ook hoe ze bewegen. Dus hoe ze allemaal rond elkaar heen draaien. en rond het centrum van de melken. Ja, is dat voor het eerst dat het op deze manier gebeurt? Wel op deze schaal. Er is een uh, voorgaande satelliet geweest, de Hipparcos satelliet. Die heeft eind jaren 80, begin jaren 90 gedraaid. dus 20 jaar geleden. Die heeft van 100.000 sterren dit in kaart kunnen brengen. En nu gaan we van die stap maken van 100.000 sterren naar 1 miljard sterren. Dus dat is 10 miljoen keer meer sterren die we nu in beeld krijgen. Ja, hoe moet je dat in hemelsnaam verwerken, dat soort informatie. Omdat ze een aantal sterren gaat? Nou ja, gelukkig hebben we tegenwoordig hele goede en grote computers. Uh, dus je krijgt de gegevens, die sla je op. En daar ja, maar mee... dat snap ik wel. Maar wat, wat ga je krijgen? Kaarten waar zoveel sterren op staan. Je, je kunt een hele grote kaart maken, waar al die sterren op staan. Maar waar we nog meer geïnteresseerd zijn, is dat we gaan kijken van hoe bewegen ze? Wat zijn de snelheden? Dus je probeert dat toch te vatten in. Een, uh, in een aantal grafieken, in een aantal. Uh, je kunt er zelfs een, misschien zelfs een, een, een film van maken. Waarin je kunt laten zien van hoe bewegen de sterren op verschillende plekken in ons melkwegstelsel rond. Ja. O, hoe dat precies zit. We gaan geen nieuwe sterren zien die we nog niet kennen. Of wel? nee Alle sterren die Kaja gaat zien. Die kennen we in principe al. Die zijn al een keer gefotografeerd. En maar we weten dus niet hoe ver ze staan. Nee. En ook niet hoe hard ze bewegen. En, nee. dat is de exacte... en dat zijn de ontdekkingen die eruit zullen kunnen komen. nou Dat is wat de metingen zijn. De ontdekkingen is hoe ons melkwegstelsel is gevormd. We hebben ooit is dus in de oerknal 13,7 miljard jaar geleden. Is het heelal gaan uitdijen. Toen was alle materie nog heel erg Verdeeld over het hele heelal en langzamerhand is dat samen gaan klonteren. en dat zijn sterren gaan vormen, dat zijn planeten gaan vormen, dat is ook ons eigen melkwegstelsel gaan vormen. En hoe dat proces in elkaar zit, hoe je dus van zo'n hele egalen verdeling tot de rijke structuur zie, komt die we nu zien, dat proberen we te achterhalen. Dus probeer te. Dat hoopt u te ontdekken? Dat, dat uh, uh, uh, ha, proberen we te ontdekken aan de hand van die gegevens van Gaia. Ja, absoluut. Govert, wat hoop jij dat ze gaan ontdekken? Nou, wat uh, Paul zegt is uh, allemaal ontzettend belangrijk. Uh, Gaia gaat echt een soort volgstelling van de sterren in ons melkverstelsel maken. Het is alsof we tot nu toe een beetje wisten waar de grote plaatsen in Nederland lagen. Maar straks weten we van elk individu waar die precies woont en hoe die beweegt. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook een heleboel andere aspecten die naar voren komen. Want doordat die bewegingen zo precies in kaart worden gebracht... kun je ook zien of sterren een beetje schommelen. En uit die schommelingen van sterren valt af te leiden of er planeten omheen draaien. Dus de verwachting is dat er duizenden nieuwe planeten bij andere sterren gevonden gaan worden. En ook dichter bij huis worden er planetoïden, rotsblokken die door het zonnestelsel zuizen worden er opgespoord. Dus eigenlijk op elk gebied van sterrenkunde gaat dit project wel... ...veel belangrijke nieuwe informatie opleveren. En uh, ja, wat ik uh, vandaag van uh, de uh, wetenschapsdirecteur van de ESA uh, hoorde... ...die vertelde ook van uh, het is zo'n groot project... ...we zullen nog wel tientallen jaren lang daarvan gebruik kunnen maken... ...van al die meetgegevens, om nieuwe resultaten daaruit af te leiden. En wat dat betreft zet Gaia echt standaard voor de komende 30, 40, misschien wel 50 jaar. Ja, en vandaar dus, hè, eh, snap ik denk ik inmiddels wel... jullie lichte zenuwachtigheid... dat dat allemaal in dat half uur natuurlijk drop of de ronde is straks. Ja, dat is natuurlijk uh, altijd spannend, maar ik moet... Uh... Uh, ...zeggen dat een uh, Soyuz-lacering, het is de meest gebruikte raket in de geschiedenis van de ruimtevaart... ...die gaat eigenlijk altijd wel goed, dus daar ben ik niet zo bang voor. Het is vooral dat, uh, dat ontplooien, dat uitvouwen van dat grote zonneschild... ...en dat is nodig om de satellieten, de meteninstrumenten heel exact op één temperatuur te houden. Er mag geen variatie komen, want anders worden de metingen gestoord. Dus uh, ik denk dat het, uh, het echte... Nagelbijten, dat houdt pas 1,5 uh, anderhalf uur na de lancering op. Oké, okay. hou vol. Govert Schilling, daar in Franschiaan en Paul groot, hier uh, in de Oogstudio. Hartelijk dank voor je komst. Het is vijf voor twaalf. Ja, het uh, grootdictede Nederlandse taal ligt achter ons... en we hebben weer veel geleerd. Piteuze, lammendadige, coluten en babels imbroglio. Kiesja Hekster, collega hier bij de NOS van ons... zat in de bankjes van de Eerste Kamer. Dag Kiesja, je hebt het overleefd. Ja, zeker. Ging je niet volledig door de vloer toen je dit soort woorden van tevoren <laughs> al hoorde, toen je het in één keer voorlas, Kees of Cote, of niet? Uh, ik heb wel heel uh, een paar keer diep geslikt. Ja, en toen ben ik maar gaan schrijven, want uh, ik wilde er natuurlijk wel iets van proberen te maken. In de wetenschap dat Herman, Herman van der Zand vorig jaar de beste van de Prominenten was, natuurlijk. Hè? Ja, dat was natuurlijk een verschrikkelijk. Uh, ja, wat. Dat was natuurlijk verschrikkelijk dat ik dat wist. Uh, maar ik wist tegelijkertijd ook wel dat, dat uh, mij dat niet zou gaan lukken. <laughs> dus ik had de verwachting al wel een beetje getemperd, ook bij mezelf. En gelukkig maar, want ik had 30 fout. 30 fout? Ja, maar dan moet ik bijzeggen, ja? dat waren 25 spellingsfouten oh ja. en 5 taalfouten. En ik heb vandaag de winnaar gesproken, eerder vandaag. En die zei me dat hij meer taalfouten had dan ik. Dus uh, daar ben ik toch nog een beetje tevreden ik over. Ik het weer goed gedaan. Maar ja, Herman had er 17, geloof ik, hè? Ja, nou ja, we kunnen niet allemaal Herman van der Zand zijn. Dat is er toch maar één. Nee, dat zeg ik ook iedere dag, ja. Ja. <laughs> ja. En, en uh, dit jaar voor het eerst die grammatica, hè? Dat, Ik vond dat zelf wel leuk, ik heb me een beetje op de redactie met een halve oog kunnen volgen, natuurlijk. Ja. Altijd het geneuzel over precies hoe je het schrijft. En nou al die krankzinnige woorden. Maar dit is wel leuk, natuurlijk, hè? Grammatica. En of dingen wel kloppen. Ja, en dat had hij natuurlijk van tevoren aangekondigd dat hij dat zou gaan doen. Dus uh, toen ik de eerste mits hoorde langskomen, toen wist ik... aha, die is fout, want dat is wel uh, eentje waar hij heel erg uh, een hekel aan heeft... het verkeerd gebruik van mits. En zo zaten er nog een paar in, maar die gingen dus bij mij eigenlijk best wel goed... En um, ja, ik werd een beetje opstandig van uh, op een gegeven moment, moet ik eerlijk zeggen. Want hij zei wel, ik vind die spelling niet zo belangrijk. Maar als je dit dicteert, ja. dan kan je dat toch eigenlijk nee. niet overeind houden. Want ja. het ging toch vooral heel veel ook ja. over spelling. Heb je helemaal gelijk in. Hoe spel je intuïtie tot slot? Ja. Met een trauma, dat weet ik. Maar ik vind wel, uh, Rob, ik heb eerder uh, deze week begrepen van jou... dat jij ook gevraagd bent om mee te doen en dat jij het niet aandurft. Dus ik denk, misschien moet jij <lacht> volgend jaar die eer van Herman hoog houden. Ja, ik verwijs naar Lucella Corasso, die zit hier morgen. Goedenavond. <lacht> <lacht> Dag, kiesje. Dag. Is wordt tijd voor mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. ...en een laatste glas in steen. Lichter bij het oog? Volg het oog op Facebook... ...slash oogopmorgen. En via Twitter het oogopmorgen. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met... ...Lex Bolmeijer. En ik praat 2 uur lang met drie van mijn favoriete gasten... ...van de afgelopen 10 jaar. Te weten journalist Rob Wijnberg...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 Zo'n keuken uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. Dit is Radio 1.